Dit is The Music Corner. Music Corner. Omroep, omroep, Gorle. Maandagavond, dit is de Music Corner. Marcel DeVet, Lynn de Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Goedenavond, dit is de Music Corner op maandagavond met Erik van Vliet, Marcel DeVet Lynn de Vet en Linde Laat. En vanavond hebben we best wel een hele bijzondere uitzending. We hebben een paar gasten hier in de studio, jullie mogen je best even laten horen. Yo! Het Mama Verhalenkoor, het kleurrijke Mama Koor. Wat is eigenlijk de goede naam? Kleurrijke Mama's. Het kleurrijke, de kleurrijke Mamas. Oké, okay, jullie horen er zo meteen veel meer over, zowel in taal als in muziek. Maar eerst nog even naar een ander nummer. Falling and calling your name out These are the roots of rhythm And the roots of rhythm remain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 It's a rhythm, and the roots of rhythm remain.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 In de studio, zoals ik in de intro al zei, uh, de kleurrijke mama's. En natuurlijk is dat de naam die vragen oproept bij mij, maar ik kan het heel goed zien waar de naam vandaan komt. Maar Ingrid Vragen, die kan het waarschijnlijk ook heel goed uitleggen voor u thuis. Wat, uh, waar de naam, hoe die ontstaan is. Nou, Dat is eigenlijk heel makkelijk. Um, een aantal jaren geleden... en ik denk dat het zo rond 2008 is geweest... zijn we met, met een paar mensen uit Tilburg naar Den Haag gegaan. Want Astrid Serize heeft in Den Haag, in de Schilderswijk... een, een mamak hoor. En toen waren wij daar zo van onder de indruk... dat we met Astrid Serize afgesproken hebben. Nou, dat willen wij in Tilburg ook. En daarna hebben wij gezegd van oké, okay, dan noemen wij het ook Mama Verhalenkoor. Dus onze vereniging heet Mama Verhalenkoor. Maar uh, in Den Haag had Astrid ook kleurrijke mamas, zo noemden ze het ook. En toen zeiden we van nou, dan zijn wij de kleurrijke mamas van Tilburg. Dus dat is een beetje het verhaal zoals het gegaan is. En Astrid Cerise is uh, geen onbekende naam. Nee, nee. En Astrid is nog steeds betrokken... want Astrid is ook degene die onze liedjes schrijft. Wij hebben een schrijfsessie... waarbij de, alle vrouwen de verhalen vertellen... hun verhalen vertellen, eigen verhalen. Die zetten we op, op papier... Dat doet Astrid. En Astrid maakt daar tekst van. Die verzamelt die teksten. Die maakt daar een liedje van. En componeert het ook. En dat studeren wij dan in. Dus alle liedjes die zijn heel uniek. En zeggen iets over de persoon van het liedje. Vandaar eigenlijk ook de combinatie van verhalen en muziek. Ja, precies. Ja. En de kleur, het kleurrijke slaat op alle, alle achtergronden van alle vrouwen. We hebben verschillende achtergronden. Verschillende diversiteiten. Um, ik geloof dat we wel tien... Uh, Etnisch achtergrond. Het ja. is Ja, dus uh, varieert van Curaçao en Suriname en Colombia en Roemenië, uh, Rusland, uh, Indonesië, Kenia, Cameroen. Indonesië. Dus Allemaal <laughs> verschillende achtergronden. Het moeten wel hele boeiende verhalen zijn. Er uh, ja. zijn het ook. Ja. En het zijn ook verhalen die de vrouwen met elkaar delen. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel van, van ons Mama Verhalenkoor: dat we elkaar sterker maken en dat we de verhalen met elkaar delen en elkaar ondersteunen. En nou, dat, is, dat is ook wat we voelen met elkaar. Ja. En kan iedereen uh, meekomen doen? Iedereen mag meedoen. Jong en oud. Je hoeft niet eens mama te zijn. Want het is, vragen mensen weleens. Ja. Moet je dan mama zijn? Nee, ja. ja, je hoeft, nee, je hoeft geen te mama hebben. te zijn. Want iedereen uh, zorgt wel eens voor iemand. Uh, dus je hoeft geen mama te zijn. Uh, om mee te kunnen doen. Nee. En dit is onze jongste aanwinst. Uh, dus uh, ja. Dat, iedereen mag meedoen. Dus iedereen ja. is welkom. De oudste zijn 81 ja. en, de, en de jongste is 32... En dan want financieel is ook iedereen welkom. Dus daar maken we ook geen onderscheid van. Dus uh, je betaalt wat je kunt. Uh -huh. Oké, okay, dus het is geen vast bedrag wat je betaalt eigenlijk. Wat, wat bij ja, de meeste verenigingen is het, zo is. Eigenlijk hè? is het 7 euro of 57. Maar uh, er zijn mensen die minder betalen, want dan zijn ze allemaal welkom. Ja. Ja. ben uh -huh. ik wel heel even benieuwd. Hè? Want uh, u vertelde net ook over van ja, uh, er is eigenlijk één persoon die de liedjes dan schrijft, zeg maar. Hè? Maar hoe. hoe... Hoe gaat het in zijn werk? Die schrijft een liedje, die stelt het voor... en jullie moeten dat goedkeuren of uh, doen jullie alles wat ze zegt? Ja. Juist niet, juist niet. Lijkt nou, me wel, lijkt ja. me wel. Ja. Nou, Astrid serieus is natuurlijk zo'n fenomeen. Um, en wat zij doet, is in die schrijfsessies... Uh, krijgt zij zoveel informatie dat, uh, dat ze die neerschrijft. En de vrouwen herkennen in het liedje. Ik denk dat Mildred ook heel erg jouw liedje herkent. Hè, wat ze over jou heeft geschreven. Jazeker. Mm -hmm. Want ze, ze heeft bijna mijn hele leven in, uh, in het liedje gezet. Over mijn uh, carrière bij de radio. Um, ik heb namelijk bij de radio gewerkt. Kijk, we hebben een DJ. Ja, ja. ja. Er goed zitten. Ja. En verhalen ja. vertellen. Ja, ja. ja ik, ik, ik heb bijna 40 jaar bij de radio gewerkt op Curaçao. Oké. Okay. Ja. Leuk. En toen ik in 2005 hier naar Nederland ben gekomen, ben ik gestapt met radiowerk. En ben ik overgestapt naar zang. Dan zing, zing ik nu in een mama, kleurrijke mama's koor. Maar dat is toch heel wat anders als DJ zijn. Want ik ben helemaal ah, muzikaal. Ik kan totaal niet zingen. Maar presenteren hoop ik dan wel een beetje te kunnen. <laughs> um, ja. Zij kan het allebei. Ik kan, ik kan, ja. <laughs> maar Mildred, je was toch ook nieuwslezer? Ja. Ik, was, ik was nieuwslezer. Ik was eigenlijk gewoon uh, omroepster. Uh, met muzikale programma's, culturele programma's, kinderprogramma's. Uh, ik, ik ben begonnen met nieuwslezen. Uh, het was zo, ik ben niet uh, direct uh, bij de omroep begonnen. Uh, met, uh, voor, voor de <laughs> ik was wel bij de radio, uh, een paar maanden bij de radio. En de directeur van die radio, die gaf, ik was heel jong. Ik was toen uh, een 18, jaar, 18 jaar oud. Pas van school... En uh, ik ben daar gaan werken door. Iemand heeft me daar gebracht... om um, um, bij, um, bij die radio te gaan werken. En uh, ik had eigenlijk niets uh, te doen. Alleen maar um, een telefoon. Um, <lacht> hebben ze mij een telefoon gegeven. En uh -huh. aan, aan een tafeltje gezeten. En ik moet uh, als, de, als de mensen bellen... dan kan ik de telefoon opnemen. <lacht> maar ondertussen... <lacht> <lacht> <lacht> maar, maar ondertussen... De, de directeur van de radio die kwam met een heleboel um, nieuwsberichten. Ik gaan en en, het ook wel eventjes ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Van, ja. Het de van het ANP, um, um, al al die um, Nieuwsberichten in het papiaments in het in Nederlands, in Engels en Spaans. En ik moest. Uh, ik, het was alsof ik weer op school was. Ja. <laughs> ja. Maar, en op school was ik ook uh, uh, had ik ook veel gedaan aan lezen, want en dan, dan hebben we een school uh, op school uh, leesbeurten. En uh, de kinderen die. die die wachten maar uh, totdat ik een fout zou maken. Maar ik kan bijna het hele boek uitlezen zonder een fout te maken. Super. <laughs> en ik geloof dat dat uh, meegewerkt heeft voor, voor mijn uh, later werk bij de radio als nieuws lezen. Mm -hmm. En dat zit dat allemaal in het uh, liedje van jou verwerkt? Ja. Ja. Verwerkt, Ja, maar jouw liedje is ook wel een liefdesverhaal, hè? <laughs> ja, ja, een hot <laughs> Ja, het gaat over mijn eerste liefde. Uh, hij was een baseballspeler. <laughs> Eerst op Curaçao uh, speelde hij baseball. In 1962 is hij hier naar Nederland gekomen... En is hij uh, gaan spelen bij uh, Sparta uh, in Rotterdam, de, de honkbal. Um, en uh, hij was zo goed uh, in, in, in zijn spel dat hij door de medespelers, hij heette uh, Hamilton, en uh, ze noemden hem Hot Shot, Hot Shot Hami. <laughs> en uh, daarover gaat het liedje. Het meest dan. Nou, dan zijn we meteen bij de titel. Marcel, laat me horen. Hey. In mijn jonge jaren was ik een bekende stem nieuwslezer voor de radio. En vak nog de terug aan hem. La, la. ZANG EN Hij la la la la, hij la hij zet haar in vuur en vlam. is mee hij zet haar het hoofd op niet hoe hij doet, hij zet haar in vuur en vlam.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 Dat uh, vets domino hier uh, bij de lokale omgevroelen. We wisselen het af. Vanavond hebben we een hele volle studio. De kleurrijke mama's zijn uh, te gast. Uh, en uh, ja, we praten over uh, natuurlijk de kleurrijke mama's. Een hele grote groep, we hebben even ter verduidelijking, we hebben maar vier microfoons. Dus we moeten regelmatig met microfoons van links naar rechts en van voor naar achter en van boven naar beneden. Dus dat is uh, nogal een feest hier vanavond, maar het gaat helemaal goed komen. Um, ik ga heel even naar links, naar een van de jongste leden yes. van, uh, van het koor. We gaan even wat dichterbij. Zo, microfoon er eventjes bij, komt helemaal goed. Um, hoe is het om, om, om zeg maar de jongste te zijn? Nou, goedenavond. Goedenavond. Nou, het is uh, leuk. <laughs> ja, voor mij, ja, het is, uh, ik kan uh, geen verschil uh, uh, voelen. Uh, ja, zeg maar. Kwa, qua, uh, uh, qua stem de, en qua geluid. Ja, dus leeftijd is niet zo belangrijk. Nee. Ja, als, ja, als ik uh, doe wat ik leuk vind, dan uh, ja, het maakt niet uit. Uh, ja. maar, uh, maar dat betekent dat je wel een beetje een jonge inbreng hebt. Want de, ik, ik neem aan dat, dat, dat, dat, dat ik, ik noem maar zo een, even een dwarsstraat hoor, popliedjes bijvoorbeeld, uh, die nu in zijn, dat je zegt van nou, dat vind ik een, uh, een heel goed nummer wat in de hitlijsten staat, kunnen we die bijvoorbeeld gaan zingen? Ja, misschien de vrouwen die al iets ouder zijn, die hebben daar niks mee. Die ja, denken, ja, dat is Harry dat gaan we niet doen. Ja, maar de, ja, ik, ben, uh, ik ben een buitenlander en de, de verhalen van de, de kleurrijke mamas passen ook uh, heel uh, goed uh, uh, bij mij. Dus uh, daarom, uh, ja, daarom voel ik me heel. heel uh, ja, thuis. Thuis, thuis. thuis in, uh, okay. ja. Ja. Ja. En er moeten eigen liedjes zijn en eigen verhalen. Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar misschien wel de, ja, de soort muziek, uh, hoe het uitgevoerd wordt, die zou misschien wel beïnvloed kunnen zijn. Dat ja. je zegt van nou: ik wil het iets, iets vlugger hebben of ja maar uh, meer ritmisch. ik ben niet sinds kort dus misschien over een paar uh, maanden hoe lang ben je erbij ja sinds januari Dat dus, uh, oh, ja. is heel kort. Ja. Nee, dan, dan heb je nog niet zoveel te vertellen nee, nee. nee. nee. Dat is het. maar ze straalt altijd en heb jij wel ideeën voor een verhaal dat je zegt van nou dat zou ik best in de toekomst verder uit willen werken um, nou ik uh, nu ik heb een, nog niet in, uh, ja, iets dat uh, kan op papier kan uh, ja, dus, ja, zetten. Mm -hmm. Maar misschien over... Uh, ja, ja, ik heb aan iets uh, nagedacht. Uh, aan iets uh, over mijn uh, um, uh, verhaal of my, over mijn land. Ja, misschien over een paar... Uh, over een uh, paar maanden misschien ga het nee. ook een, uh, Leuk. Oh, mijn eigen ja. verhaal, verhaal zingen. Ja. Waarom niet? Het lijkt me ook heel fijn dat er geen, uh, geen haast achter zit. En je kunt zeggen van als ik er aan toe ben dan, dan ga ik daar misschien iets mee doen. Maar ja, het, uh, het moet komen als ik er klaar voor ben. Ja. Also, I, uh, Sorry. Ja. ja. Het, nee, komt, het komt vanzelf. Ja, Het ja. komt vanzelf, ja. ja. ja. Um, jullie zijn hier nu met 10, maar uit hoeveel mensen bestaat het koor? Totaal? Ja, momenteel uh, 32? 32. Ja, ja. Mm -hmm. ja we zijn er nu met 32. Ja, bijna bijna allemaal uh, zeg maar, actief. Ja, een paar niet actief, maar uh, er is niet zoveel. Dus wij zijn nu is echt een mooie en uh, gezellige groep. Maar dat vind ik best veel voor een koor, 32 mensen. Want zo makkelijk is het niet meer in deze tijd om uh, zingende mensen bij elkaar te krijgen. Ja, maar wij zijn wel een beetje anders. Hè? Ja. Als wij zingen dan, uh, overal waar wij zingen, dan uh, een, Kom blijven er mensen soms hangen of zo. Dus uh, hangen niet, ze komen erbij dan eigenlijk. Ja. Dus, uh, en het, soms doen we ook uh, bijvoorbeeld een workshop waar we optreden. En in Loon op Zand hebben we dat bijvoorbeeld gedaan. Daar hebben we twee hele trouwe leden aan overgehouden. En zo is het iedere keer. Gisteren hebben we met de Syrische mensen gezongen. Voor allebei een, een common ground in de concertzaal. En dan zijn er ook altijd heel veel mensen... die naar je toe komen en vragen en, uh, hoe het gaat. We hebben niet veel kunnen zingen, maar het was wel heel bijzonder. Ja. Maar ja, als je, als je elke keer leden overhoudt aan een optreden... dan uh, is het over een paar jaar. Uh, ja, we zijn uh, de kleurrijke mama's. Hoeveel leden hebben jullie? Ja, 500 man, bijvoorbeeld. Moet je wel voor oppassen, denk, dat het koor niet te groot wordt. Lijkt mij dan, of... Nee, maar er zijn, er zijn een aantal mama's die, die komen... en er zijn mama's die gaan. Ja. Ja. Het is ook zo dat uh, het koor... Het uh, koor werkt ook voor de empowerment voor vrouwen en emancipatie van vrouwen. En er zijn vrouwen die uh, bijvoorbeeld komen die geen werk hebben. En die zich ontwikkelen in het koor en na een paar jaar dan vertrekken. Omdat ze dan klaar zijn om iets anders te gaan doen. En dan staan we weer open voor andere vrouwen. Dus zo is er ook wel verloop. En, en niet iedereen blijft. Er zijn een aantal vrouwen die weggaan. Zo hebben we bijvoorbeeld Simona gehad. Uh, die kwam uit Roemenië. En die heeft een baan gevonden. We hebben wel een liedje nog van Simona uit Roemenië. Maar dat is natuurlijk nou heel mooi. Door, door haar om te zingen, zijn liefdesliedje. Ja. Simona heeft zich ontwikkeld en heeft een baan en werkt nu. Nou, dan komen er daarna weer andere vrouwen. Ja. En het sterke is van dat Astrid en de melodie van de liedjes... want alles wordt ook nood voor nood gecomponeerd door haar. We zingen niet op een melodie van andere mensen. Hmm. En dan bijvoorbeeld... Een, dus dat Roemeens liedje is echt op een Roemeense wijs of zo. En dan heb je van... Uh, Mildred is ook op een Curaçaose ritme. En de mijne is op een Antilliaanse wals bijvoorbeeld. En dan uh, van Agnes is een, op zijn Amsterdamse. Amsterdam. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En hoe Amsterdamse. En heel Rooms genieten... Wow. Nee, Dat vindt, hebben wij de nonnen zelfs gezongen. ook bij de zusters. <laughs> In het klooster gezongen. En hoe vaak repeteren jullie... Eén keer per week. Op dinsdag. En maar niet in de schoolvakanties. Niet ja. in de schoolvakanties. Ja. En is dat avond? Uh, ik ben heel nieuwsgierig bij Phoenix of uh, is het op een andere plaats? <laughs> nee, dus niet bij Phoenix. We hebben in het begin jaren wel uh, veel gereporteerd bij het toenmalig Centrum voor Buitenlandse Vrouwen en ook bij Phoenix. Want vanuit beide organisaties. Uh, is er ook inzet gepleegd om uh, ja, het koor mee op te starten. Dus mm -hmm. zoals Ingrid het eerder vertelde, um, hè, op initiatief van de uh, kunstbalie. En uh, momenteel repeteren we uh, in het gebouw van Amarant aan de Rijtshoevenstraat. Tongeloos. Tongeloze. Uh, Tongeloze mm. ja. Mm. ja. Dus. En is dat makkelijk ook te bereiken voor iedereen? Heel duidelijk... Uh... Ja. Ja, de de, het is inderdaad wel de Rijtse wordt even gecorrigeerd. Ja, maar ja. Um, maar is, de bus halt, uh, stop vlakbij de Wanderboslaan. Uh, dus is goed bereikbaar. Uh. Ja, het is de Tongeloze Hoef aan de Rijtse Ja, zo is het. Ja, ja. Dank je wel, ja. Roos. Van half acht tot half tien. Half acht tot half tien. Ja. Nou, als er mensen luisteren en die uh, zijn hier helemaal enthousiast over... Van dan kunnen ze aangeven dat uh, ze een keer bij jullie willen komen kijken, denk ik. zijn van harte welkom. Ja. En uh, we hadden het net al even over de muziek die echt specifiek naar het, de tekst toegeschreven wordt. Naar ja. het land ook ja. waar de mensen vandaan komen. Uh -huh. uh, jij zei net al iets over jouw liedje. Kun je daar meer over vertellen? Ja, mijn liedje, uh, meest, uh, meestal zegt Agnes, een, uh, Astrid is een thema. Uh -huh. En dus mijn liedje was over eten ging het eigenlijk en over herinneringen. En dan kun je iets vertellen. Dus ik, ik heb de mijne gecombineerd met iets van eten. Lekkere taart. En ook uh, iets wat gebeurd is met mij in mijn leven. Dus, uh, en daar heeft ze echt een heel mooi lied op gemaakt. En dat liedje dus, uh, hebben we nu klaarstaan ook? Ja, maar gaan jullie ook meezingen? Want dan laten we de microfoon weer openstaan. Of is dit... Met het refrein? Nee? Het refrein kunnen we wel meezingen. Ja. Oké. Okay. Okay. Okay. En op Nogmaals deze koptelefoon staat je telefoon niet. Dat is te ja. zien op uh, ja. de je je schijgerussie dus ga gang. <laughs> ja. um, hoe heet het liedje? Uh -huh. Het liedje heet Mama bakt een taart Mama bakt een taart Ik was zes toen ze stierf Zonder dat ik wist Dat dat het laatste zou zijn wat ik van haar mocht Staat dat in mijn geheugen gegrepen. Thuisgekomen uit school was het heel vrolijk in huis Muziek keihard aan Mijn moeder hoogzwanger Taart bakken, dansen met mijn buurmeisje De taart was klaar Het ging de oven in En ik mocht de kloppers aflikken dat dat het laatste zou zijn wat ik van mijn moeder mocht, dat wist ik toen nog niet. Die nacht stierf mijn moeder bij de bevalling. En nog steeds als we thuis taart bakken, met de kinderen erbij, feestvierend, de kloppers worden afgelicht, worden de herinnering aan mijn moeder weer opgehaald. En daar gaan we nou een mooietje van zien. <tieden> Eén, dat staat in mijn geheugen gegrepen. <gülpijn> die dag zal ik nooit vergeten. Ik weet nog precies hoe het ging. En dat we tijd zouden eten. Mama, mama, mama dans op de muziek, de muziek, de muziek zes, jas, en zes, jaar. En zes jaar. Mama is ook zwart en zwierig, de Mama zwier, is ook Zang, ik mag ze aflikken. Oh, ja. De taart gaat weer de older in het feest. Ik ben de roer. Ik blijf ik altijd zes jaar. En... Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Dromen dat je in je eigen land woont. Een liedje over dat je terugdenkt aan de tijd dat je daar woont, zeg het zo goed. En dat je daar heel vrolijk van wordt. En eigenlijk een soort heimwee naar het eigen land. Mag ik het zo omschrijven? Ja. ja prima. Francisca, dus, kan jij er iets over vertellen? Kun jij er iets meer over vertellen, Francisca? Over uh, het liedje waar, waar, waar we net gehoord hebben? Oh, over Ja, ik woon hier. Ja. <laughs> dus al uh, uh, uh, vaak uh, voel ik dat ik, uh, ja, ik in mijn my, my land. Dus met uh, so wij denken terug aan die uh, tijd dat wij, dat ik, zoals ik in mijn eigen land, dus uh, met vrolijkheid zingen we samen met deze koer. Dus ik vind het wel uh, ja, uh, heel fijn om toch uh, heel vaak terugdenken aan mijn eigen land. waar ik vandaan kom. Dus ja, Het is heel heel mooi wat er, ja, ja. heel mooi wat mee bereikt wordt met dit koor ja. op op meerdere fronten denk ik. Ja, Oke, ik kan ook wel iets over zeggen. Ja, ook ik en, uh, ja. komt uit Colombia, hè? Ik kom inderdaad uit Colombia, maar ik ben uh, ik ben hier al 40 jaar en ja met die liedjes die wij zingen. Ik voel je je helemaal goed uh, verbonden met die, ja. met die dames. Ja. Ja. Niet alleen die buitenlanders, maar die Hollandse dames <lacht> ook natuurlijk. <lacht> <lacht> <lacht> en ja, tot nu toe dat gaat het hartstikke goed. En ik hoop dat dit toch wel bij, bij elkaar heel lang kan zingen natuurlijk. En nieuwe liedjes komen natuurlijk ook. Ja. En merken jullie ook bij optredens dat uh, de zaal ontroerd raakt? Dat er mensen zijn die herkenning hebben? Ja. Daarna we krijgen we altijd reacties aan het eind van, van liedjes zingen dat mensen zo geraakt worden. En dat, kunnen, kunnen, dat kan iedereen zijn. Er kunnen ouderen zijn, kunnen jongeren zijn, maar het koor brengt iets teweeg. Uh, een golf van emoties die, dan ook, die je zelf herkent, ook in de liedjes. Dus je hoeft niet uit het buitenland te komen om, om te, te ervaren en te voelen wat het koor neerzet. Ja. Ja. Maar er staat er bijvoorbeeld in het persbericht... Hè, wat, uh, wat ik hier voor mijn neus heb liggen... veel vrouwen ontdekken bij het koor talenten in zichzelf... waarvan ze nooit hadden durven dromen. Ja. Uh, maar ja, als je, bij zo als je bij een koor gaat, dan moet je toch wel een beetje muzikaal zijn. Je, je kunt niet amuzikaal in het koor stappen. Hoe, hoe testen jullie dat uit? Nou, Waarom, wij wordt er hebben ook bijvoorbeeld een... een, een, een zeg maar een, ja, een, een, een... een bepaalde avond georganiseerd... Waar, waarbij... Uh, de bestaande koorleden uh, aan tafel zitten. De zo van... Uh, is... Ja, <laughs> uh, gaat die door of gaat die um, niet door? Uh, bijvoorbeeld. Wij hebben een geweldige... Uh, noemen ze nou... Uh, uh, Dirigenten. Dirigente. Ja. Okay. En uh, dat dus, uh, heet ze ook weer. Lisette. Lisette. Lisette. Hmm. En en, en die, die leert ons ademhalen hoe we dat moeten doen. We krijgen ja. gewoon les daarin. En ze krijgt het eruit. Het is onvoorstelbaar. En dan denk je, waar beginnen we aan? En eind van de dag, avond, En zit dat niet erin. Ja. Dat is geweldig. Daar maar, genieten we zo van ja. juist. Maar is, is, er, is er bijvoorbeeld, daar ben ik dan weer benieuwd naar. Nou, is er ook wel eens iemand geweest die echt niet kon zingen? Ja, ja, zei, ja. Ja, uh, en zit hij hier toevallig machine, bij? Of, oh. Eentje half ver. Eentje half ver. Moeten we eerlijk zeggen hoor. Onze Colombiaanse die stond in het begin. Amparito. Bij de alte, Maar toen ja. ging het zo goed dat je nou alweer jaren bij ons bij de sopranen staat. En het is heel erg leuk. Want je zong eerst heel laag. En ze, ze heeft je zo leren ademhalen. En alles ja, die heeft je wel uh, leren. bij die, ja. die sopranen gedaan. Ja. Maar ja, de haar keus hè? Ja. om mij nou, daar te plaatsen. Haar, dus haar, ik heb dus, daar niet om gevraagd. Dat dus, ja. zijn dus, uh, haar deskundige oren. Dus als ik het allemaal goed begrijp, dan heb je eigenlijk, als ik, jij mag zeggen, uh, zeg maar het zingen bij de kleurrijke man geleerd. Nou, ik denk dat ik toch wel een beetje aan mij zit. Okay. Alleen uh, met de oefeningen die je van Lisette krijgt. Nou, iets, Net als iets, met, arm, met arm halen en zo. Ja. Dus uh, dan wordt jouw stem beter uh, ontwikkeld. Ja. Dus misschien daarom dat ik toch wel uh, iets beter kan zingen. Maar uh, zingen uh, heb ik altijd gedaan, voor kinderen ja. af. Voor aan, de, voor aan die school eigenlijk. Ja, maar je tilt elkaar wel op. Want, want ik, ik, ik, ik denk als je anderen dan denk, god, die kan goed zingen. Zeg, dat wil ik ook. Dan ga je er wel tegenin. Dan ga je ook proberen om dat ook zo te kunnen. Ja, ja. <laughs> maar ze zijn op zich niet zo competitief, maar je houdt nee. wel het beste in elkaar naar boven. Ja. Dat, dat ja. wel. Het is ja. niet zo van, oh, ik wil beter zingen, maar je, je drijft gewoon ook op, op de energie van elkaar. Je drijft op de stimulans van elkaar. En ja, de, de, de technische begeleiding, de, de, de zangtechnieken die we dan allemaal uh, aangeleerd krijgen. Dus ja, er is ja, ik weet niet of... Ze zal het niet zo heel erg vinden als ik de naam noem, Stella. Mm -hmm. um, ja, het is qua zingen zo enorm gegroeid. Yeah. Ja, die, ja. Ja, ja, helemaal dat, als persoon. Ja, en, en helemaal. Want zingen is natuurlijk ook een stukje mm -hmm. je, jezelf presenteren. Jezelf durven te laten zien. Uh, mm -hmm. hè, van, hé, hey, ik sta hier, ik ben de moeite waard. Ik ben wie ik ben. We zijn met elkaar ja, uh, goed genoeg. Uh, mm -hmm. en, en we delen onze, onze verhalen. Onze stem is daar het instrument voor. Ja, dat, dat, dat, dat is zo cliché, maar het is echt waar. Is en en uh, mm -hmm. ja, Dat aan elkaar durven laten zien. Want de sfeer is dan ook echt zo ontzettend prima... Van uh, je, je mag het hier oefenen. En uh, er is alleen maar opbouwende kritiek. Nou, daar, daar echt, mensen stijgen boven zichzelf uit. Ja. Mm -hmm. ja. Ja. En in lief en in leed. Want we maken veel met elkaar mee. Ja. En ja. toch is het heel hecht en zo. En ja. dan, dan, dan. Nou, mooi te horen. Mm -hmm. Wat ik me ook nog afvraag. Um, jullie uh, vertellen verhalen. Jullie schrijven verhalen. Um, maar om dat te vertalen voor Astrid in... Um, muziek en tekst... die dan echt zo mooi klinkt... zoals het op de cd klinkt... hoe gaat dat in zijn werk, Roos? Nee, Lisbeth. Sorry. <tieden> um, Astrid kwam naar Tilburg toe. En toen vroeg ze aan ons... of wij iets van huis... wilden meebrengen. Het hoefde niet, maar het mocht wel. Een fotootje, een dingetje of iets. Dus... Ik zal mezelf als voorbeeld uh, geven. Ja. Dat is het makkelijkste. Ik dacht, ja, ik zal dat hangertje maar meenemen. Wat ik ooit heb gekregen van mijn man. Mm -hmm. Daar kan ik wel iets over vertellen. Ja. Dus, A4'tje volgeschreven. Met mijn verhaal. Maar eerst gaat Astrid een paar een stel alskaarten uitdelen. En die legt ze ondersteboven. En dan moet je even omdraaien en daar een verhaaltje over schrijven. Vervolgens moet je het dingetje wat je hebt meegenomen... of nou foto's of zo... even aan je buurvrouw geven... en die moet daar dan weer iets over schrijven. <lacht> en dan wordt weer teruggegeven... en dan moet je zelf ja. iets schrijven. Ja. Ja. Dus dat vond ik zo verrassend. Ik dacht, oh, gaat dat zo? Dan kom je een beetje los. Dus ik heb mijn verhaaltje geschreven. Maar tot mijn grote verbazing... werd mijn verhaaltje uitgekozen door Astrid. In Den Haag, toen uh, hoorden we een paar maanden... Daarna pas. Mm -hmm. Dat mijn verhaaltje was uitgekozen. En daar had zij een liedje van gemaakt. En alles wat ik in mijn verhaaltje had geschreven... dat stond in dat liedje. Mm -hmm. Ja, met, met ook wat toevoegingen van anderen, zeg maar dan. Of, nee, echt, dat puur, is het, echt helemaal mijn verhaal. doet het Maar in verkorte ja, ja. vorm natuurlijk. Ja. Anders kan het geen lied worden. Nee. <laughs> nee. Maar het klopte precies. Ja. Het Om... was ook zo... En zij heeft er dat met haar creativiteit natuurlijk, heeft zij er iets leuks van gemaakt. Want het gaat namelijk over een pipiet. Mm. Daar weten heel veel mensen niet wat het is. Leg eens uit. Dat is een klein stukje ruw goud uit Suriname. Mm -hmm. En wij woonden toen in Den Haag in de Pippelingstraat en toen kreeg ik dat. En dan heeft zij dat lied genoemd Pipit in de Pippeling. <laughs> nou, ja, ja. Ik zou er zelf niet op gekomen zijn nee. hoor. Ja, heel erg inventief. Ja, ja. heel leuk. Ja. Goed, nou volgens mij hebben we het liedje klaarstaan hè Lynn. Ja, ja die is anders. Dat is een nieuwe. Uh, we kunnen wel samen zingen met dit Pipit is de nieuwe, s de, de, de, de, de, de, de nieuwe lied. Ja, dus het ja. ja. dus zit niet in onze CD. Nee, het kan. Oh, die staat er niet Is dat goed Kunnen jullie het a cappella zingen? ja Oké. Okay. Ja. No. Okay. Ja, dan, dan gaan we dat ja, even neerzetten. Ik moet wel even zeggen, we hebben nog zes minuten uh, nou. voordat het nieuws komt. Dus uh, dat kan, dat dat net. kan uh, nog net. Heel goed. Nou, uh, acapella. Ah, dat is ook, ook nee, anders. Wel ja, daar zit ook in, iemand anders. En dat liedje van haar, van onze Agnes, staat wel op de CD. Maar, oké. Okay. Ik zou je toch willen voorstellen om eventjes het acapella lied... Te doen van, uh, ja. Ja. nu en ja. dat van jou nee, doen we daarna ook nog. Ja, ja komt wel. Maar we hebben tijd genoeg, toch? Maar ja, natuurlijk. Ja. Wij nee. ontzingen alleen maar de refrain en ja. de eerste couplet. Ja, dat is goed. Nou, vanavond live hier in de studio, de kleurrijke mama's. Ja. Ja. Daar gaat hij. Ja. Pip in de pippeling, ja. ja. Pip in de pippeling, gouddompje van Remy, Hoppa zelf zelf papa is weer thuis. Veel te duur, mijn vijf, is mijn alles. is weer thuis. Mijn baby was pas één week oud, vlak voor de onafhankelijkheid. 1974, opa was net heen. Piepiet in de pippeling, goudtompje van Remy. Hoppa, hoppa, vessa, vessa, papa is weer thuis. Veel te duur. Mijn piepiet is mijn alles. Waar een feest Papa is weer thuis Velen kwamen naar Nederland Voordat het te laat was Surinamers op de vlucht ook papa in de wacht Piepiet -piep in de pippering Gartrumpje van Remy Hoppa, hoppa, vessa, vessa Papa is weer thuis Vindt het duur? Mijn piepiet is mijn alles. Wat een feest. Papa is weer thuis. Van de Geitenhoef in Goorlen. heeft de politie afgelopen nacht drie arrestaties verricht. Dat gebeurde omdat er in het pand cocaïne en hennep werd aangetroffen. De politie zag verdachte activiteiten, al dus een woordvoerder, waarna ze op onderzoek uitgingen. Daar hebben ze één tot twee kilo hennep en tientallen zakjes cocaïne gevonden. Het drietal van het bedrijf is in de cel gezet. Het pand werd afgelopen nacht dichtgemaakt. Onder de gearresteerden is ook de eigenaar van het bedrijf. Op zijn pand zaten beveiligingscamera's. Die beelden zijn nu ook in beslag genomen. Het autobedrijf is gevestigd in een langere rij... aan eengeschakelde loodsen, waaraan tal van bedrijfjes zitten. Willem II gaat voor de thuiswedstrijd van aankomende woensdag... tegen Feyenoord Rotterdam nog niet op Fernando Lewis rekenen. Ook Moel Hankouri, die tegen Nact wegen schaambeenklachten ontbrak, is waarschijnlijk niet inzetbaar... Morgen bleven de spelers, die een dag eerder bij de 2-1 zege op NAC in de basis hadden gestaan, binnen. Buiten trainden de reservespelers, met onder meer Bart Lemeo. de 2 werd afgelopen zondag na de zegen op NAC door enkele honderden supporters bij het stadion opgewacht. De spelers gingen op de schouders en kregen bier van alle supporters. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen in de regio Goirle en Riel, 15 graden gemeten. Vanavond en vannacht komt het af naar 7 graden. Dinsdag en woensdag hetzelfde weerbeeld. Al gaat woensdag de temperatuur al omhoog naar 24 graden. En donderdag wordt er al 26 graden voorspeld. Tot zover het lokale Omoegholen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleoboemgolen.nl. Zou jij graag met dieren willen werken en heb je een paar uurtjes vrije tijd? De Dierenbescherming is dringend op zoek naar vrijwilligers. Voor de verzorging van asieldieren, voorop de dierenambulance... maar ook naar scholenvoorlichters en collectanten. Kijk voor de mogelijkheden bij jou in de buurt op dierenbescherming.nl... slash vrijwilligerswerk. De Jimmy Show. Elke zondagavond tussen zeven en acht. Het dansprogramma van Log Radio. The Jimmy Show. Vol met nieuwe releases, mashups, remixes en nog veel meer. The Jimmy Show. Elke zondagavond tussen 7 en 8.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 Adverteren op de lokale Omroep Goorlen? Vraag naar de mogelijkheden. Kijk op lokaleomroepgoorlen.nl Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Rio Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl The Music Corner. Marcel De Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Omroep Goorlen. Still flowing, you're still going strong. I feel the room I'm swaying, and the band I'm playing one of our old favorite toots from a way back when. So, take a crap, fellas, metal, door lifted, lap, fellas. Darling, I'll go my way again. I got the rubber, no rubber, no de lokale omhooggoorden. Nou, je hoorde Hello Dolly. hoorde je voorbij komen. Het is een uh, opname van een LP. Zo'n uh, zwart vinielschrijfje wat je dan op je cup doet. En dan gaat de naald op. En dan daarom hoorde je ook af en toe wat, uh, wat kraakjes. Want er is iemand in dienst bij de lokale omhooggoorden die vindt het leuk om LP's op te nemen. En die zet het dan weer op de computer. En dan horen we dat af en toe ja, op in de dat. uitzending. Geen idee. Goed. Uh, welkom in elk geval bij de lokale omhooggoorden. Welkom bij de Music Order. We zijn er met de kleurrijke babba's. En uh, we zijn er nog uh, tot elf. Uur. Voor het nieuws uh, hoorden we een nummer van de cd van de kleurrijke mamas. En dat nummer heette de stilte, stilte voorbij. voorbij ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja. Stilte voorbij gaat over de Indische cultuur. Zoals dat praten we niet over. Uh, het gaat ook over de lagende boeddha. De opvoeding van die ouders. Wanneer je in uh, goed, uh, goede grond gezaaid wordt, komt dat volle, boel, volle boel, Bloei. Ja. <laughs> <laughs> <Goed>. Mooi. <laughs> <laughs> ja. Dat was het over de uh, stiltevolle. Ja. En dat is ook de titel van de cd, geloof ik. Ja. Ja. ja. Alle mamas zijn de stilte voorbij. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn... die heel nieuwsgierig zijn geworden... Uh, waar, jullie, waar ze jullie kunnen bereiken... als ze jullie voor een optreden zouden willen vragen. Um, de PR, mevrouw. <laughs> PR. Wij zijn op uh, een website hebben wij. Dat is mama En op Facebook is het ook hetzelfde, toch? In ja, het volgende ja, ja, ja, ja. Tilburg. Uh, kleurrijke, kleurrijke mama's... Mama. Aan .nl. En daar vind je ook telefoonnummers en dergelijke... als je iets ons wilt vragen, een mailadres. En, te... en ze mogen altijd ja. Roos van Abelen vragen, toch? Ja, dat mag ook. Roos van Abelen, tekla Ik ben trots op mijn Antilliaanse achternaam. En er is ook een heel uh, officieel YouTube-kanaal, zag ik. Want uh, als je op YouTube kijkt, dan uh, zie je kleurrijke mamas... en dan zie je ook al die liedjes die jullie live doen, zeg maar. Wordt word er ook van elk, elk optreden zeg maar, een live-opname gemaakt? Of wordt er gefilmd? Er stond een hele rits... Van optredens van jullie. Ja. Mm -hmm. Nee, niet vanzelfsprekend wordt dat altijd mm -hmm. gedaan. Nee, soms wel. We mm -hmm. hebben iemand gehad die, die films maakte van ons. Maar nee, niet altijd. Soms dan, uh, filmt Francisca ook. Mm -hmm. met, uh, met een tablet of met een telefoon. En dan mm -hmm. zet ze die ook op YouTube. In ja. ja. het verleden ook de man van Stella. Die heeft ook heel veel foto's en uh, video's van ons gemaakt. Ja. Mm -hmm. ja. Um, zijn wij iets vergeten te vragen? Iets waar jullie zeggen van, nou dat willen we nog echt kwijt? Agnes, dat wil je heel mooi vertellen ja, over die komt, uh, ah, die Ja, die komt zo... Ja. Uh. Ah, ja. Uh -huh. maar, uh -huh. ja, ik denk het zeker. Want wat we uh -huh. niet genoemd hebben is Berndine uh -huh. Berndine de Wolf, die begeleidt ons altijd op de accordeon. En zonder Berndine kunnen we dus nooit optreden. We moeten altijd de begeleiding hebben van Berndine Nou, dat is echt super. En ja, die, die begeleidt ons. Maar ze is ook tegelijkertijd als Lisette... Dus niet dirigeert. En Francisca doet het. Want Francisca doet het ook wel eens. Dan zijn Francisca en Berndien samen een team. En dat werkt supergoed. Mm. Inderdaad. Misschien is het uh, leuk om over een maandje of twee, drie... om uh, jullie nog een keer uit te nodigen. Alleen dan de accordeonisten bij. En dan gewoon hier live in de studio. En dan ja, doen we... Uh, niet meer echt interviewen, maar dan gewoon een live uh, sessie. Ja. En dan, uh, dan hebben we ook gelijk een leuk YouTube-filmpje. Want het mm -hmm. wordt natuurlijk live op YouTube uitgezonden. Ja. Ik denk dat er nog nee. wel... Een meer redenen zijn ja, om in de toekomst de kleurrijke ja. mamas ja, ja. uit te nodigen. Want hoe lang bestaan jullie eigenlijk? <laughs> nou, dat is een hele goede vraag. In Dank 2019, je. 2020 bestaan we tien jaar. En we zijn nu begonnen uh, om, om dat heel feestelijk te gaan laten worden. We, gaan, we zijn begonnen met het maken van een opera. En dan niet een opera in de vorm van het woord van opera, zoals, zoals we dat woord kennen, maar meer uh, het, het samenvormen van alle liedjes die we hebben, samen met interviews van de vrouwen, met de teksten en dat wordt een organisch programma, dat wordt uiteindelijk de opera. En vooral Lisette van Beek gaat dat artistiek trekken en daar zijn we nu ook nog fondsen voor aan het aanschrijven, want daar hebben we heel veel middelen voor nodig nog. Maar dat wordt echt een heel groot feest. Ja. Nou, mochten jullie tegen die tijd uh, PR nodig hebben. En nog eens een keer dan terug willen komen. En die uitnodiging van Erik blijft natuurlijk staan. Dan zijn jullie ook dan van harte welkom. Super, nou dankjewel. <laughs> well, volgens mij hebben we nog een liedje klaar. staan. Daar kan iemand eventjes, iets over vertellen. Ja, ik wou eerst nog even iedereen bedanken. Voor uh, het komen naar hier. En jullie enthousiaste verhalen. En jullie heel veel succes wensen. Dankjewel. Wel voor uh -huh. En we sluiten ja. af. Met een liedje van Agnes. En jij wil daar zelf ook nog iets over vertellen, hè? Ja. Weet de microfoon dichterbij en dan komt het helemaal goed. Ik valt niet mee op mijn oude dag. Ik mag het liedje zingen Rijk en Rooms genieten. En dan word ik begeleid door hoe heet ze ook? Berndine. Berndine. En die speelt op zo'n klein accordeonnetje met zo'n ontzettend leuk geluidje. En dan vind ik ze leuk om mee te zingen. Dus ik ga er maar mee beginnen, maar zonder Berndine, want ze is er niet. Je liedje wordt zo meteen gespeeld. Oh, ja, je moet oh, een hoeven ze toch niks te doen. Mag wel een stukje, dan starten we er het CD'tje in. Kan ook. Uh -huh. ja. Het is altijd nou, goed. Uh, hoe je erbij komt om dat liedje te doen. Ja. Leuk. Uh -huh. ja. Ja, ja. Waar ik over ga zingen, dat is het rijke roomse leven van vroeger. Ik ben een, een oude ouder van vroeger, hè? <laughs> en, en, en we waren hartstikke voor rooms. Ja, heel erg rooms. Uh -huh. En ja, ik wou dat ik er nog iets van had, maar er is niet zoveel van over. Nee. <laughs> misschien in de koffie. Zeg je? Misschien in de koffie. In de koffie. Dan zeggen ze er ook van: drink je de koffie roos? Nou, dat vind ik wel lekker hoor. Dan moet je toch wel iets blijven hangen. Hè? Ja, daarom. Ja. <laughs> Misschien kun je het ja. eerste stukje nou, zingen. Ik zal eens ja. beginnen met het liedje. Ja. En dan uh, hoor je wel. In jonge jeugd, vol van verlangen, ging ik vroeg het huwelijk in. Onder de rook van Amsterdam. Hadden mijn dagen niet veel zin? Ik wilde graag alles beleven, maar ik kon geen kant meer op. Door het rijke roos, beknotte leven, laat haar niet los. Misschien wel nooit. Het rijke roos, beknotte leven, laat haar niet los. Misschien wel nooit. Moeder speelde Piano en vader zong voluit. Olé. Rijk en rooms genieten, maar alles binnen huis. Rijk en rooms genieten, maar alles binnen het huis. Ik kreeg al snel drie lieve kinderen en ik nam mij stellig voor. Ze zouden krijgen wat ik gemist had. Desnoods niet rijk en ook niet rooms. Ik ben tevreden met wat mijn kinderen hebben bereikt op eigen kracht. Het, Het rijke roos, beknotte leven, laat haar niet los. Misschien, misschien wel nooit. Het rijke roos, beknotte leven, laat haar niet los. Misschien wel nooit. Maar... Moeder speelt de piano en vader zong van Rijk en roms genieten, maar alles in het huis. En ja, we gaan nu ook nog een keer naar luisteren, maar nou met het accordeon.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 Vanavond uh, waren de gast De Kleurrijke Mama's. Kijk voor meer informatie op kleurrijkemama's tilburg.nl. En uh, ja, uh, mocht u uh, De Kleurrijke Mama's willen ondersteunen, dan kan dat. Want uh, donaties zijn van harte welkom. Kijk op de website van de kleurrijke Mama's uh, tilburg.nl. En uh, ja, uh, ook handig. Uh, de gift is bij de belasting aftrekbaar, staat er Aha, nog bij. Dat is ja. toch wel even fijn om te weten. Maar geen reden om het niet te doen. Daarom, dus je uh. krijgt het geld uiteindelijk gewoon weer terug. Ja. Dus gewoon... Uh, Geven aan de kleurrijke man was de goed. Nogmaals, voor de laatste keer heel erg bedankt voor jullie komst in de studio. En uh, ja, wie weet, over een paar maanden nog een keertje, alleen dan helemaal live. Ja, goed. Heel erg bedankt. Goed zo. Wie is die kleuter met die speelbal op zijn hoofd? Met scheve schaatsen op het ijs bij Sinterklaas op schoot. Wie is dat kind, dat schoeit door de stegen van de stad? Drie van hoog, een paar straten, slechts van het slechte pad. In het spoor van durf en brani, tussen de Bavo en de hout. Binnenstad, maar voor een stad tot klatergaat. Het is de regen, het is de wind. Ze jagen voort als kind. die jongen in het midden van de klas, zijn mond en ogen met een lach alsof het zomer was? Wie is die knaap die aarzelt waar een keuze wordt gevraagd, een liefde lang door jaloezie wordt opgejaagd. Geen spoor van durf en brani, maar wel een hoofd vol geldingsdrang. In zijn villa-wijk, maar voorbestemd tot minnaar. Het is de regen, het is de wind, ze jagen voort als kind. Zijn hand en met zijn schaduw voor hem op de witte wand. Wie is die man die rondelt en de terugweg niet meer vindt in stad en land? Dus wacht tot dat de muziek begint. Voldoende durf en brani, maar wel met steeds meer zachte dwang. Kerel, tijdloos weet van geen slot akkoord, dode mars of zware zaan. Het is de jongen, het is het kind, de stille regen, de wilde. Corner. Marcel de Vet, Linda Laat en Erik van Vliet. Omroep Goorwe. Goorwe. Goorwe. There was a little girl and he lived in an alley under the big sky. There was an old man and he lived in a moon. One summer's day he came passing by. There was an old man and he lived. One day he came passing by Someday little girl Everything for you is gonna be new Someday little girl you'll have a, a diamond as big ass your shoe Let the wind blow high One day the little boy and the little girl Were both baked in a pie Let the wind blow low and the wind blow high One day the little boy and little Uh, verder. Bob Dylan was daar met Under the Red Sky. Het is hier zo gezellig. Het hele team zit hier nog, uh, ja, nog te zitten eigenlijk. Uh, maar we gaan nu verder met uh, L. Stewart Road to Moscow. Dat is tegenwoordig in Moskou. Maar dan op een heel andere manier. Dat doen we nu dus met L. Stewart their lines in the mists and the fields on our hands and our knees. I know that I ever was able to see the fire in the air, glowing red, silhouetting the smoke on the breeze. All summer they drove us back through the Ukraine Smolensk and the asthma soon fell By autumn we stood with our backs to the town of Oral Closer and closer to Moscow they come Riding the wind like a bell General Guderian stands at the crest of the hill Winter but with the rains Oceans of mud fill the roads, blowing the tracks of their tanks to the ground While the sky filled with snow I know that I ever was able to see And glowing red, silhouetting the snow on the breeze The footsteps of Napoleon The shadow figures stagger through the winter Falling back before The gates of Moscow Standing at the wings like an avenger And far away behind their lines The partisans are stirring In the forest Coming unexpectedly upon their Outposts, growing like a promise You'll never know, you'll never Which way to turn, which way to look You'll never see us As we're stealing through the blackness of the night You'll never know, you'll never hear us An evening sings in a voice of amber The dawn is surely coming The morning road leads to Stalin and the sky is softly humming Broken tigers on fire in the night Flicker their souls to the wind We're waiting the lines for the final approach to begin It's been almost four years that I've carried a gun At home it'll almost be spring of the tigers alighting the road to Berlin. All quickly we move through the ruins that bow to the ground. The old men and children they send out to face us, the councilers down. How know that I ever? The city are opening now, it's the end of the dream I'm coming home, I'm coming home Now you can taste it in the wind The war is over And I listen to the clicking of the train wheels As we roll across the border And now they ask me of the time That I was caught behind their lines And taken prisoner They only held me for a day A lucky break I say They turn and listen closer I'll never know, I'll never know why I was taken from the line and all the others To board a special train and journey deeper to the heart of holy Russia And it's cold and damp in the transit, camp, from the air is still and sullen And the pale sun of October, whispers the snow will soon be coming And I wonder when I'll be home again in the morning answers never And the evening the sighs and the steely Russian skies go on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 Bouncing mine When you're at a seven mile Distance to time Do you feel That the time is changing It comes faster And faster to you Like a Thunder and storm It follows in It's the next morning time For you That the time The time just Next morning time for us. Can you be in a fresh day morning, I'm awake but still sleeping here? I can feel your breath taking mine. Fresh day morning. to you Like a flaming fire It swallows the night Leaves the next morning Time for you Let the time Let the time just follow The age is ahead of us Let the time Let the time just swallow Leave the next morning Time for us Don't see Morning time for us now it's time outside now it's time for us now it's time now it's time now it's time for us now it's time now it's time now it's time for us now it's time outside now it's time for us now it's time het zingen gaat hier nog steeds door. De, de mamas zijn niet weg te branden hier in de studio. Ik wil luisteren naar Dieter van der Westen. Binnenkort te, te beluisteren hier bij Omroep Tilburg. Bij Omroep Tilburg. Bij lokaal Omroep Goorlen. Uh, maar goed, uh, daar zijn we er ook weer. En uh, binnenkort dus met een nieuwe cd. Die, die gaat uh, presenteren in deze dagen in Paradiso in Amsterdam. Nu uit, uit, uh, uit Eindhoven. Frank is met Out of Breath. Turning. Ja, dit is nog steeds de Music Corner, de dames uh, zijn net verdwenen, of net, uh, nou een is er nog, um, maar die is, uh, dat is, dat is vast vaste gast, gaan ik maar zeggen. Um, goed, um, over een paar weken dan hebben we Dieter van der Wester te gast, uh, gisteren nog in Paradiso zijn nieuwe, zijn nieuwe cd aan te presenteren en binnenkort dus uh, bij uh, lokale uh, Omroep Grollen te beluisteren. Nou ja, ik neem maar vast afscheid, want uh, ja, het is bijna tijd, hè. nog een kleine uh, zes minuten. Ik moet nog eventjes iets uh, volpraten, dan krijg je er al in slaap, hoor ik. Uh, we draaien zo dadelijk een liedje van Eefje de Visser, uh, met een liedje Jong. Het is een, al een bijzondere zangeres, vind ik zelf. Ik heb zo het één keer uh, gezien op, uh, op, op een video... Een aantal cd's heb ik wel eens uh, van haar heb ik in bezit. En ik het draai ook wel eens zo nu en dan eens in dit programma. Laten we iets horen van Evje de, van de Visser. En wat we direct uh, zo dadelijk laten horen van Evje is, uh, is Jong. Nou, de gasten voor volgende week zijn nog niet, nog niet helemaal vast. Maar, uh, denk ik. Maar daar komt in ieder geval wel... Uh, we zijn hard aan het werken om daar uh, um, ja, gasten te, voor te vinden... Nou, het was een kleurrijke avond hier bij uh, De Log. En uh, Erik is nog uh, hard aan het werken om de studio een beetje op orde te krijgen. En Linde doet de inspectie. Goed, nu verder met muziek. Eefje de Visser. En dat is dan met Jong. De Vet, Linda Laat en Erik van Vliet. Omroep Goorwe.